Hoewel Brazilië een van de snelst groeiende economieën is... zit nog niet de helft van de bevolking op internet. Dat blijkt uit cijfers over internetgebruik en mobiele telefonie... over de jaren 2005 tot 2011. In die tijd is het aantal internetgebruikers wel heel sterk gestegen... maar 53 procent van de bevolking moet het nog altijd zonder doen. Dat zijn voornamelijk arme mensen. Zo'n 30 procent van de Brazilianen heeft nog geen mobiele telefoon.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 Natuurbeschermers zijn niet blij met de veiling. Ze willen dat de natuurwaarde gewaarborgd blijft. Das in boom heeft daarover een kort geding aangespannen dat woensdag dient. De rechter moet dan bepalen of de verkoop door mag gaan. De percelen zijn in principe verkocht aan anonieme kopers. Het gaat om 34 hectare grond bij het Overijsselse Darle. De Franse president Hollande wil Europa met een vierpuntenplan uit zijn... wat hij noemt winterslaap halen. Speerpunt van het plan is het idee voor een eigen economische regering... voor de eurozone. Die zou één keer per maand bijeen moeten komen... onder leiding van een gekozen president. De regering zou zich bijvoorbeeld moeten bij, bezighouden... met het harmoniseren van belastingstelsels, zo zegt Hollande.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 Wim Groot kon u in het eerste uur horen, hoogleraar Gezondheidseconomie... aan de Universiteit van Maastricht. Het ging over de, nou ja, alle fraudezaken en alle misbruik die er nu aan het licht gekomen is... als het gaat om de zorg en het geld wat er omheen hangt. De kosten die lopen op, jaar in, jaar uit. De overheid kan niet alles blijven financieren. En de vraag in hoeverre we hulp kunnen verwachten van de zorgverzekeraars... dat is een hele goeie. Mijn vraag aan jou, aan u, dit uur is... heeft u een innovatief idee? Hoe ziet uw ideale zorgstelsel eruit? Hoe gaan we het inrichten, zodat het allemaal betaalbaar wordt... en nog een beetje leuk ook met z'n allen? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. 0800-1121, mailen kan Casaluna@ncv.nl. Twitteren, hashtag Dumosh of hashtag Kazeluna. Het ideale zorgstelsel. Timo, nacht. Ja, dag met Timo. Hoi. Hey. Hey, mag ik eerst even de punten opnoemen die ik heb verzameld net? De punten die je, je verzameld op? hebt? Uit het eerste uur hebt overgehouden? Nee, gewoon zelf uh, ideeën. Ja? Ik heb, ik heb hier wel veel gedachten over. Dus ik heb wat ik me nog kon herinneren al opgeschreven. Maar als jij zeg maar een toelichting vraagt, tussendoor, dan wordt het een heel lang verhaal. Dus ik wou ze eerst graag opnoemen. Ga je dan? Dan pas uh, toelichting geven, eventueel. Ja. Uh, Oké, okay. ik, ik ben voor uh, het. Het onder het volk, Nederlandse volk verspreiden van uh, betrouwbare, maar ook toegankelijke, dus simpele informatie over het vermijden van de oorzaken van ziekte. Zodat mm -hmm. de burger zelfs de preventie te hand kan nemen. Ik ben voor een beloningsfaciliteit voor klokkenluiders, net als in de VS. Zodat zeg maar, de schade die voorkomen wordt ook gedeeld wordt en zo een prikkel krijgen om uh, publiek belang te dienen. Mm -hmm. Ik ben voor toegangs- en uitgangsregistratie bij grote zorginstellingen van uh, patiënten, zodat die uh, onnodige overnachtingen of niet gerealiseerde overnachtingen uh, vermeden kunnen worden. En Dat kan dan gerealiseerd worden met de OV-chipkaart, want Translink heeft daar al een organisatie voor voor toegangs- en uitgangsregistratie. Ik ben voor toegang tot de gerealiseerde zorgkosten bij de zorgverzekeraar. Uh, uh -huh. zodat de patiënt zelf kan controleren of er niet uh, spookfacturen of zijn in rekening worden geschreven. Ik ben voor een scheiding van diagnose en behandeling bij cliënten... zodat zeg maar, uh, er altijd een impliciet een second opinion is door de behandelaar van degene die de diagnose gesteld heeft. Uh -huh. Ik ben voor het, aanva het helpen aanvaarden van Smans sterf sterfelijkheid in de laatste fase van zijn leven door de arts... in plaats van wanhopig aan het leven te blijven uh, vasthouden. En ik ben voor het raadplegen van Arnold Heertje... voordat hij dood is, want die heeft bij Vila Perolaas uh, een heel betoog en eigenlijk een beetje een wanhoopskreet bijna geuit... over het uh, verkeerde architectuur van die uh, systemen... zodat mensen eigenlijk uh, met behulp van perverse prikkels... eigenlijk uitgelokt worden om zich slecht te gedragen. Oké, okay, goed. Nou, dat is een enorm lange li li lijst, Timo. Uh, laat ik beginnen met... met uh... Dan ben ik het kwijt, tenminste Sorry? Dan ben ik het tenminste kwijt. Dan ja, nee, dan, dan zit ik er lekker mee. Nee, maar <laughs> er zitten wel heel veel heel interessante gedachten achter. Uh, waar, waarom heb je hier überhaupt zo over nagedacht? Ja, omdat uh, uh, als, als niemand zich ervoor interesseert... wat je net ook al zei, van wie heeft er belang bij... En, en in, het, in het algemeen kan je er zeggen van ja, uh, als je alles in belangen organiseert, dan is de werkelijkheid of de realiteit is ieders vijand, want iedereen zit aan de werkelijkheid te trekken om de werkelijkheid naar zijn hand te zetten. Ja. Dus als niemand de werkelijkheid in de gaten houdt, ja, dan krijg je alleen maar een strijd van belangen. Ja, anders gezegd, er zijn te weinig mensen die echt uh, groot en machtig zijn en er belang bij hebben dat het echt gaat veranderen. Uh, nee, nee, die het algemeen belang in de gaten houden, zeg maar. Want als je onderling alleen maar strijdt over wie het grootste deel van de koek krijgt... ...houdt niemand ja. meer de koek in de gaten. Even heel snel door jouw punt heen, uh, als ik ze goed mee heb geschreven. Uh, uh, vermijden van ziektes door betere informatie, dat lijkt me helder. Klokkenluiders belonen is ook geen gekke gedachte. Um, dat gebeurt in Amerika, hoorde ik jou zeggen. Ja, ik dacht dat je daar, als je zeg maar, de overheid wijst op een, uh, een fraudegeval... ...dat je gewoon 10% van de opbrengst krijgt... En, maar in Amerika doen ze ook met rechtszaken gewoon echt uh, forse boetes die echt pijn doen, zeg maar, geven aan organisaties. Ja. En ja, als je dan toch alles in geld wil uitdrukken, want daar gaan we toch een beetje naartoe, doe dat dan ook gewoon echt uh, organiseren met geldboetes die je er te doen in plaats ja. van... Uh, wat een originele was, die ik ook nog nooit eerder gehoord heb, is het in- en uitchecken met je OV-chipkaart. Dus als ja, je een instelling inloopt, dan in chip je in. En als je eruit gaat, dan chip je weer uit. Ja, dat is mijn doorn in het oog. Als ik zeg maar naar een zorginstelling ga en de, ik, ben, ik kom uit de oorspronkelijk. En ja, de enige waarheid die telt is de waarheid die vastgelegd is. Mm -hmm. Ik vind van als je, niet, als je binnenkomt, dan, kan je, dan weet je hoe laat het is. Dat kan iedereen zien. En als je dan geen handtekening zet. Ja, later kan je nooit meer reconstrueren of iemand is geweest. Tenzij je ja, kan ja. aantonen dat iemand niet is geweest, maar dan ligt de bewijslast andersom. Dus nou. ik vind van, ja, je moet in ieder geval uh, of tekenen, maar als dat te moeilijk is voor sommige mensen die niet kunnen tekenen, want die zijn er dan ook, of die niet de klok kunnen kijken, ja. dan kan je met een OV-chipkaart... Uh, ja, die, die niet iedereen heeft, maar wel heel veel mensen. Goed, kan even... Automatiseren. T... Ja, toegang tot... Toegang tot nota zorgverzekeraar laat ik even liggen... want de volgende beller heeft er iets over te zeggen, geloof ik. Ja. Uh, accepteren sterfelijkheid, dat is een wat ingewikkelder. Uh, ja. uh, maar wat je volgens mij bedoelt, en corrigeer me als ik het verkeerd heb... Uh, is dat we ook moeten accepteren dat je in een jarige niet meer enorm moet gaan lopen snijden. Nou, ook in het belang van diegene zelf. Want ik, ik heb, ik heb uh, via via heb ik ook meegekregen van iemand... die al heel uitgebreid nog wordt behandeld... terwijl die eigenlijk alleen maar tegen zijn doodsangst aan het vechten is. En dan kan je misschien meer doen als arts, zeg maar, of iemand bijhalen. Maar ja, dan moet je wel de prikkels goed zetten natuurlijk... die iemand helpt om zijn sterfelijkheid onder ogen te kunnen zien... en daar rust in te vinden. Ja, want de prikkels zijn nu alleen nog maar gericht op, op behandelen... want daar krijgt een arts voor beloond. Nou ja, ze, zoals... Wat niet se wil zeggen dat het daarmee verkeerd is, hoor, trouwens. Zoals iemand laatst ook zei in, in Casaluna... als je naar een timmerman met een probleem gaat... maakt hij voor iedere probleem een spijker. Ja. Ja. Dat was zo, dat ja, was Jan Bransen, met gezond verstand pleidooi. Oké, okay, goed. Ik Arnold Heertje, tot slot. Want heert. ik, ik, ik heb een heleboel punten op ons afvuren. Uh, Arnold Heertje, uh, die zei bij de VPRO iets buitengewoon interessants. Uh, kan je dat heel kort samenvatten? Want je had het over perverse prikkels. Ja, hij zei, er de, de, de wordt gewoon, zeg maar, en dat was mijn oproep ook eerder in Kazloena van topsector openbaar bestuur. Er wordt gewoon vers, vers, slecht, uh, dom georganiseerd. Dus de organisatie zit zo in elkaar dat mensen worden uitgelokt om slecht gedrag te tonen. En het gaat niet om of mensen goed of slecht zijn. Want dan zit je gewoon, zeg maar, net als met de misdaad te kijken van wie laat zich verleiden door slecht gedrag. En die pik je dan uit en die sluit je op. Ja. Maar je moet de, de, de, zo organiseren dat mensen zich niet goed worden, maar dat ze zich goed gaan gedragen. En dan, dat maakt niet uit of ze goed zijn of ze zich goed gedragen. Dat maakt niet uit. Het gaat om het, uiteindelijk om het gedrag en niet om de achterlichtende zieleroerselen. Ja, je kan slecht zijn, maar als je je goed gedraagt, dan hebben wij daar geen probleem Ja, mee. en organiseer het dan zo dat mensen worden verleid om zich goed te gedragen. En dat zei hij zo, ja, op zo'n vuur getoond, dan doet hij dat wel vaker. Maar dit was echt zo'n soort wanneuskreet. En ik, ja. ik las dat eigenlijk als van, dadelijk ben ik dood en dan kan ik het niet meer zeggen. Zo las ik het eigenlijk. Timo, hartelijk dank. Je hebt je goed ja. gedragen. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Okay. 0800-1121. Dat is de telefoon van Casaluna. Uw ideale zorgstelsel. Er uh, praat ons erover bij uw ideeën om de boel beter, efficiënter uh, en minder fraudegevoelig te maken. 0800-1121. Wil Bongers, goedenacht. Hallo. Je mag het zeggen. Um, mag ik mijn ideeën naar voren brengen? Graag. Uh, ik zou het heel prima vinden als je als patiënt inzage zou kunnen krijgen... in de declaraties die de ziekenhuizen naar de zorgverzekeraar sturen. Mm -hmm. Want uh, de hoogleraar had het straks al over dat het eigenlijk helemaal onzichtbaar gebeurt. Dat is dan ook heel fraudegevoelig. Terwijl, als je ook hoort wat voor bedragen er mee gemoeid zijn met mogelijke fraude... als ze zeg maar 10% bespaard zou kunnen worden... dan zouden we allemaal 10% minder... Um, Zorgverzekeringspremie hoeft te betalen, dat is nogal wat. Dus we hebben er als patiënt ook wel degelijk, denk ik, belang bij om te zorgen dat de declaraties ook kloppen. Maar hoe zou dat in de praktijk eruit moeten zien, Wil? Ja, uh, ik kan me voorstellen dat je dat, maar ja, dat is een praktische uitreiging. Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen heel vervelend is Dat ze allemaal als stapels papier binnenkrijgen. Het zou eigenlijk wat mij betreft prima zijn als je dat digitaal zou kunnen inloggen op je eigen dossier. En in ieder geval er een keer een blik op ze kunnen werpen. En als er iets in staat wat niet klopt, wat dan? Ja, dan zou je verduidelijking kunnen vragen of... Uh, een melding kunnen maken vanuit... bij de zorgverzekeraar? Ja, bij de zorgverzekeraar en misschien ook bij het ziekenhuis. Kijk, er kan ook te goede trouwen iets verkeerd zijn ingevuld. Dat kan, maar uh, ik vind wel dat de... de dat ja, het ziekenhuis jou ja, ook eigenlijk verantwoording verschuldigd is... over wat ze aan kosten voor de zorg voor jou in rekening brengen. Denk je dat, dat, dat patiënten altijd in staat zijn om, om de declaratie die ze dan te zien krijgen... om die te doorgronden, om te begrijpen wat daar staat... Uh, en of dat uh, rechtmatig is, ja of nee? Nou, ik kan me voorstellen dat je dat, als je daar een beetje in verdiept, wel kunt. Want uh, zoals je ook bij de tandarts hebt, werken ze met allemaal codes. Uh, de tandarts mm -hmm. moeten heel veel mensen ook zelf betalen. Dan zie je op internet zie je ook die codes die op je rekening staan. En dan wordt er vertaald van, nou ja, is dat een, bijvoorbeeld een hele ingewikkelde uh, mondhygiënebehandeling? Of, uh, of is dat een simpele? Uh, je kunt aan die codes gewoon zien wat uh, voor behandeling tegenover staat. En, ja. Ja, Wim Groot heeft in het eerste uur uitgelegd dat, dat er met dat diagnose-behandelcombinatiesysteem gewerkt wordt. Uh, ja. en, en, en, en ik kan me voorstellen dat daar dus allerlei dingen in staan waarvan ik als consument denk ja, het zal wel, uh, maar uh, ik heb geen idee of het klopt of niet. Nou, als je bijvoorbeeld een uh, MRI-scan gehad hebt of zo, dan weet je wel of er één waren of, of dat, dat je twee keer in die koker hebt gelegen, zeg maar. Ja, dus, zeker. En, uh, en, en runchefoto's, dat weet je ook wel ongeveer. Uh, ja. En of je overnacht hebt ook. Dat zijn dan de grote dingen ja. die je eruit vist, zeg maar. Ja. Misschien zijn het niet alle dingetjes, maar ja, erge fouten kunnen in ieder geval, of ze nou wel of niet de goede trouw zijn, kunnen er misschien wel met hulp van de patiënten uitgehaald worden. Dank voor dit uh, eenvoudige idee, Wil. Dit is vaker voorbijgekomen, uh, maar het is nog steeds niet, uh, niet uitgevoerd. En het zou toch nee, eigenlijk redelijk eenvoudig wel, uh, te doen moeten zijn, lijkt mij. Lijkt mij ook. Uh, het mag helderder worden wat dat betreft, ja. betreft denk ik. Oké, okay, dank. Okay, Dank je wel. 0800 ja, 1121 Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Kazeluna.ncv.nl. Dat is ons e-mailadres. Anneke Bakker, goedenacht. Ja, hartelijk goedenacht. Uh, ik heb het laatste stukje even gemist. Omdat ik uh, even de auto uit... Ik ben nu thuis. Ik heb in de auto zitten luisteren. Mm -hmm. Maar mijn voorstel is gewoon het hele Belgische systeem. Omdat uh, dat ongelooflijk doeltreffend werkt... Vind ik persoonlijk. Wat weet jij van het Belgische systeem? Heb jij daar gewoond? Nou nee, het punt is, ik ben acht jaar geleden vanuit Hilversum naar uh, Noord-Beverland verhuisd in Zeeland. En uh, ik was vlak voor mijn verhuizing, had ik een consult bij een internist in opleiding. Mm -hmm. En daar, kreeg ik, daar zag ik toevallig de rekening van van 495 euro. Terwijl ik daar alleen met een doosje zemelen naar buiten kwam. Ja. En toen heb ik de zorgverzekering gebeld. Sorry, van gebeld. hoeveel zei je? 495 euro. Goedemorgen, iemand thuis, ja. Toen heb ik de zorgverzekering gebeld. En toen heb ik gezegd, nou, dit vind ik zo buitenproportioneel. Uh, ik vind het belachelijk als jullie de, dit betalen. Toen ja. was het antwoord, mevrouw, daar doen we helemaal niet moeilijk over. Dit is het nieuwe systeem, wij betalen dit gewoon. Nou, ik viel Uf. ongeveer van mijn stokje. Oké. Okay. En uh, nou ja, ik dacht van, ik word gek of ik ben het, maar dat doet er niet toe. Ik ben naar uh, Zeeland verhuisd. Ik ga voor uh, specialisten, ga ik dus naar België. Dat doen hele, heel veel Zeeuwen, geloof ik. En, uh, ze hebben in het sint Augustinus ziekenhuis in Wilrijk bij Antwerpen... een geweldige afdeling orthopedie. Negen orthopeden, allemaal hun eigen specialismes. Die gaat er naartoe... Je betaalt 45 euro voor een half uur consult of voor een uitgebreid consult met een professor-dokter. Mm -hmm. En dat betaal je contant, krijg je goed door je verzorgverzekering. Als je wat hebt, word je dezelfde dag gelijk uh, uh, uh, doorgestuurd naar uh, de Röntgen of wat voor een uh, afdeling dan ook. Dan ben je daarna weer patiënt, dus je hoeft ook niet weer achteraan de rij aan te sluiten in de wachtkamer. Mm -hmm. En uh, uh, geen lange wachttijden. De, je kunt altijd afspraak maken op korte termijn. Uh, je kunt ook nog bij een specialist s middags, vrijdagmiddag om zes uur terecht. Dus ik zou zeggen, als we nou in Nederland met z'n allen gewoon voor het Belgische systeem kiezen, dat lijkt me dé oplossing. Ja, de ziekenhuizen zijn nu wel een stuk efficiënter daar. Ja, en dan zijn de wachttijden weggewerkt. En oké, okay, de specialisten verdienen dan misschien iets minder. Ja, nou ja, oké. Okay. We moeten iets uh, inleveren voor, uh, voor het goede doel, zeg maar. Ja. Op het gevaar af, Anneke, dat ik de, de, de plank volledig misslaad, maar ben jij, uh, uh, was jij vroeger degene die voor de tros omroepte, omriep? Uh, uh, ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, en, en de lotterballetjes heb ik heel snel opgezocht. Oh jeetje, je hebt al zitten op me zitten googelen. Nou ja, dat is een bepaalde brei tegelijk zeggen dat mannen dat niet kunnen... maar heel af en toe lukt dat. Oh, jawel, nee, maar ik, ik kom nu net uit Hilversum, want ik, ik, uh, daarom luister ik ook altijd vannacht naar Cazeluna. Ik heb net de uitzending op Nederland 2 gedaan. Oké, okay. en wat doe je voor Nederland 2? Energie. Oh, oké, okay. oh, oké, okay. je bent achter de, achter de knoppen beland, achter de schermen. Precies, precies, precies. Maar zit Tim Corbett soms bij jullie achter de knoppen? Uh, nee. Oh nee, want die, kent me, want die komt natuurlijk bij ons vandaan. Dus Oké, okay, nou om, om te voorkomen dat... een link. Ja, ja. Nee, oh, nee, nee, ja. helemaal niet. Nee, nee, nee. ik nee, werd zelf wakker met je heel veel zei. Dus uh, nee, goed. Ja, nee, maar kijk, ik vind dit gewoon een heel spannend onderwerp. En ik vind, ik heb dus nu gezien, nu ik dus regelmatig naar België ga... voor wat dan ook van klachten... heb ik nu gezien dat het daar heel anders gaat dan in Nederland. Ja. En ik vind, daar zouden we met z'n allen gewoon een voorbeeld aan kunnen of moeten nemen. Maar ik hoor ook wel van vrienden en kennissen die vlak bij de Duitse grens wonen dat die heel vaak naar Duitsland gaan, omdat het daar ook heel veel efficiënter en anders gaat. Ja, in ieder geval konden we het eerst uur horen dat de, de, de opsporing van fraude... en de aanpak daarvan daar veel ruksigloos om een goed Nederlands woord te gebruiken gebeurt dan hier. Um, dus nou ja, Maar goed, als een België gaat, het onderwijssysteem willen we al overnemen. Nu de zorg ook nog. Misschien moet het hele land erin gaan lijven. Ik weet niet of dat een heel goed idee is. <lacht> nou, weet je, dat, dat zou misschien het allermakkelijkst zijn. Ja, ik weet niet of de Belgen dat zo gezellig vinden, maar... Ze hebben een aantal dingen blijkbaar toch beduidend beter georganiseerd dan wij, zullen we maar nou, zeggen. echt, echt waar. Ik had er nog nooit mee te maken gehad met de Belgische gezondheidszorg. Maar ik vind ze echt helemaal top. Anneke, hartelijk dank. Oké, okay, en uh, succes in. Ik ga nog even de radio aanzetten en ik ga nog even luisteren. Oké, okay, goed. Dank voor het okay. bellen. Dank je wel. Oké, okay. dag. dag. Marie, goedenacht. Ja, nacht. Uh, dit is Marie, zo zal ik me maar noemen. Oh, ik heb het uh, met veel interesse heb ik het eerste uur geluisterd. Maar Marie heet geen Marie? Eh? Nou, nou ja, wel. dat is het eerste deel van mijn naam, maar dat, oh. dat doet er verder niet toe. Maar ik wil toch wel reageren. Want een paar dingen heb ik, uh, uh, heb ik zelf ook al bedacht. Dat, mensen, dat wij allemaal weer, weer de rekeningen zouden moeten krijgen van onze behandelingen. Mm -hmm. Dat je weet wat het kost. Dat je weet dat het allemaal goed is. Uh, ja, ook de, de, de huur van de kamers, wat ik wel eens heb meegemaakt in het ziekenhuis. Dat een kind van mij iets, iets aan zijn vinger had. En toen kreeg ik een rekening thuis de huur van die kamer en van die kamer en van die kamer. Het was allemaal, geloof ik, honderd gulden in dat tijd. Dus ik heb toen opgebeld naar de administratie van het ziekenhuis. Ik zei, nou, dit klopt niet, want ik ben maar in één kamer geweest. En toen zei het ziekenhuis, nou, dan trekt u die andere kamers er maar gewoon vanaf. Mevrouw van het bedrag. <lacht> Dus dat is één. Ja. Twee vind ik dat uh, iedereen eigenlijk, naar rato van zijn inkomen, een bepaald klein bedrag zouden moeten betalen voor alle behandelingen die ze krijgen. En Dan zie je wat het kost. En dan ga je niet meteen allerlei eisen stellen van ik wil een echo of ik wil een zus of zo. Dan ben je een beetje bewust van de kosten. Ja, maar dat dat, dus ja. geen eigen risico, maar gewoon uh, als je veel verdient. Ja. Iedereen betaalt een klein stukje en afhankelijk van je inkomen is dat heel veel of heel weinig. Ja, dat vind ik wel, ja. Dat maar wat, wat, wat, wat, kijk, als, als uh, want ik hoorde je net zeggen. Uh, die rekeningen moeten inzichtelijk worden, hè? net dat zeiden uh, ja. meerdere bellers. Uh, maar dat is niet voldoende. Wat, doet, wat voegt deze stap dan nog toe eraan? Nou, dat mensen zich bewust worden. Uh, wat ze aan zorg uh, eisen. Want er wordt natuurlijk ontzettend veel geëist tegenwoordig. Omdat mensen uh, met klachten zitten. Er waren zo weinig, maar oh. dat is een heel ander probleem. Maar ik stel ook. Zelf ook wel dingen uh, dan over te zeggen heb. Maar mensen hebben klachten waar zo weinig aan gedaan kan worden. En dat komt ervoor, is mijn eigen ervaring. Ja, ik wil je even een reactie. Uh, ik, ik wil je even iets ja. voorlezen, als je het goed vindt. Maike um, ja. ja. Huising stuurde een mailtje en die schrijft: Ik ben bijna klaar met mijn opleiding geneeskunde. Um, er kan inderdaad bezuinigd worden, daar ben ik het mee eens. Maar um, de patiënt die wordt ook steeds eisender. Uh, schrijft ze heeft u wel eens geprobeerd aan een patiënt met hangende oogleden uit te leggen dat die oogleden inderdaad hangen. Dat is vervelend, maar net twee millimeter te weinig voor een vergoeding. Of aan een patiënt met ernstige spataderen vertelt dat het vervelend is, maar dat haar benen nog niet, net niet dik genoeg zijn om de behandeling vergoed te krijgen. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, je kunt niet alles in het leven. Dan moet je misschien maar even wachten totdat het echt wel nodig is. Ja. Ja, maar naar raten van inkomen zegt u... Uh, moeten mensen dan een klein beetje B betalen? Ja, ja, ja, al is het maar 10 euro. Ik noem maar wat. Maar dus ook voor ingrepen die echt gewoon hartstikke medisch noodzakelijk zijn? Want dat, dat onderscheid maak je niet. Uh, die echt noodzakelijk zijn? Nee, dat zou dan minder moeten, worden, moeten zijn. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een ingewikkeld systeem. Ja, ja dan hoorde ik deze vorige mevrouw zeggen over de Belgische gezondheidszorg. Nou, daar heb ik ook via een vriendin ervaring mee dat dat inderdaad veel efficiënter is, veel en veel goedkoper... en je wordt heel snel geholpen met een acuut probleem... dat zelfs de, de uh, ziektekostenverzekering in Nederland zei... nou graag zeg, jezus, als de helft goedkoper is dan hier... en de zorg was uitstekend. Die, ja. Diegene die dat, die heeft een operatie moeten ondergaan... en die is uh, uitstekend geholpen. Geen probleem meer dan na drie dagen in het ziekenhuis met de beste zorg... en het was, het was de helft of nog minder dan in Nederland... Ja, en ja. Hij hoefde niet drie maanden te wachten, want hij kon de week erna terecht. Ja, Wim Groot zei in de eerste, het eerste uur van de, deze uitzending zei hij dat in uh, België uh, wordt er gevochten om de aandacht van de patiënt, in Nederland wordt er gevochten om de aandacht van de specialist. Ja, ja. ja. Dus dat, dat was ik ook met die mevrouw helemaal eens. En het laatste is uh, dat eigenlijk we aan het, uh, naartoe zijn aan het gaan, naar een soort medische heilstaat waarbij de reguliere uh, het, over, ja, het belangrijkste zullen zijn. En mijn erva eigen ervaring is, ik kom uit de reguliere gezondheidszorg... maar met kinderen had ik op een gegeven moment een probleem... en ik werd nergens geholpen en dat was een groot probleem. Toen ben ik uiteindelijk op het alternatieve pad terechtgekomen... en dat heeft me uitstekend geholpen voor veel minder geld. Ja. En nu werkte ik in een ortomoleculaire praktijk uh, die wordt, moet helaas sluiten omdat de overheid het heeft, uh, heeft opgelegd, dat artsen gewone artsen die geen btw over hun verrichting hoeven te betalen, die moeten nu ook al, en uh, uh, doen ze maar een enkele alternatieve behandeling, ze moeten over alles 21% belasting betalen, of btw. Dat betekent, punt 1, dat uh, mensen, uh, de patiënten die daar komen, die zijn wanhopig, want die zijn in het reguliere circuit niet geholpen die worden daar wel geholpen, natuurlijk ook niet allemaal... maar dat kan natuurlijk niet. Maar die moeten dus uh, het bedrag ook nog uh, op tafel leggen... omdat de zorgverzekeraars niet meer vergoeden. Mm. En we hebben huidende patiënten gehad... die voor een bepaalde behandeling die alleen in Amsterdam wordt gedaan... die moeten nu naar, naar uh, uh, Engeland ja. bijvoorbeeld. En psorias is een, een ziekte die vreselijk is... die met zalfjes en lichttherapie enzovoort in Nederland wordt behandeld. Dat is allemaal nutteloos... En wij hebben er zijn, zijn artsen die een andere behandeling hebben met een natuurgeneeskundig middel. Dat ook wel bijwerkingen heeft, maar dat wordt goed in de gaten gehouden. En dat wordt ook niet vergoed. En dat, dat, dat wordt nu allemaal opgedoemd. Okay. En ik kan u dus zeggen, dat is dus een, uh, ja, daar gaan de kosten dus om, van stijgen van deze patiënten. Want die gaan allemaal terug naar de reguliere. Okay. Dan worden ze gedwongen. In dat soort gevallen dat zou jij zeggen, uh, dat moet je dus niet doen. Dat moet je wel gewoon vergoeden. Uh, dat voorkomt een hoop ellende. Ja, vergoeden en de BTW voor, uh, uh, afschaffen. Ja. Dus in Koendersakkoord, geloof ik, is dat vastgelegd. En er komt nog een rechtszaak in, in, in Europa. Want uh, weet ik voor waar. Voor het Europese Hof, weet ik waar. Want in feite is het in strijd met de regels. Dus de overheid heeft het uh, niet slim aangepast, uh, aangepakt om die 21% opeens op te leggen. Want ik, ja, ik ben wel 60, dus ik heb niet zo'n groot probleem. Maar al die praktijken zullen moeten gaan sluiten... omdat het niet meer op te brengen is. Okay. En wij gaan allemaal de WW in. Dus de, uh, ja, dat kost de overheid ook geld. En de patiënten moeten weer terug naar de regulieren... want ze worden niet meer geholpen. En ze willen geholpen worden. De kosten zullen dus enorm stijgen. Schat. Dank. Dit dus is heel dom. Dank voor jouw... Uh, ideeën en jouw bijdrage. En, en hopelijk komt ja. het goed met jouw baan. Dat zou prettig zijn. Nou, het is toch al... Uh, nou, We zullen het wel. Bedankt dat ik het even kon. Okay, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeloenen. Daar kan je bellen. Hoe ziet jouw ideale zorgstelsel eruit? 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeloenen. Of mailen naar kazeloenen at ncv.nl to talk to no one to serve. Luna, Frank Dumas. Met uh, Liza Hennigan was dat een Ierse singer-songwriter. will I do heette het liedje. Goede vraag trouwens, want we hebben het over uh, de toekomst en oplossingen als het gaat om het zorgstelsel. Uh, hoe gaan we dat aanpakken met z'n allen? Hoe uh, ziet het ideale zorgstelsel eruit? 0800 1121 is ons telefoonnummer. Bob, goede nacht. Je mag het zeggen, Bob. Heel graag. Uh, ik zit al lang met een kwestie waarvan ik denk dat moet toch eens onderzocht worden. Ik ben uh, zelf 80 jaar, ik gebruik 9 pillen per dag. En ik heb eens dus gedacht van, als we die nou eens om de dag in zouden nemen. Mm -hmm. Daarmee zouden we pilgebruik in één keer halveren. Ja, uh, <laughs> de vraag is natuurlijk wel of dat slim en wijs is. Uh? De vraag is of dat slim is. Nee, de, ik, ik zou daar een onderzoek naar willen. Of het kan. Ja. Nou ja, ik, ik, ik weet dat een tijdje geleden, en hebben we het over uh, nou, misschien een maand geleden, in de publiciteit kwam dat heel veel, met name ouderen, ten onrechte uh, heel veel pillen door blijven oh, slikken. Ja. Uh, nee. Omdat geen enkele arts zich daarover ontfermt. Ja, want ik slik ik ook twee pillen volgens mijn arts uh, preventief. Hmm. En dan heb ik dus aan de gevraagd: uh, luister eens goed, als ik preventief slikt, waar moet ik dan aan overlijden? Ooit. Ah uh, ja. Wat was het ja. antwoord? Uh, nee. <laughs> Daar had hij niet direct een antwoord op. Oké. Okay. Maar, maar bij het mij nu gaat is dus echt, en, en, en het is een serieus voorstel wat ik nu doe. En ik hoop dat de een of andere slimmerig meeluistert. Van. Laten we nou eens proberen om die pillen die we slikken om de dag in te nemen. Mm -hmm. ik, ik, ik, ik weet namelijk, want, want ik ben denk ik een gemiddeld mens, ik, ik, ik vergeet wel eens. Mm -hmm. En dan gebeurt er niks, want om de drie maanden word ik gecontroleerd met een bloedproef of uh, alles nog bij mij in, in orde is. En iedere, maand, uh, of iedere drie maanden is alles bij mij perfect in orde. Ja. Terwijl ik zo af en toe wel eens de pillen vergeet. Om een of andere reden. Dus je vermoedt dat het ook wel eens een tandje minder zou kunnen. En misschien wel uh, de ik helft zelfs. Ik denk dat als we de pillen met z'n allen om de dag in zouden nemen. bij een enorme besparing zouden nemen. Ja, kunnen. nou ja, het lijkt me met name bij antibiotica niet echt heel erg slim. Dan ben ik geen arts, maar ik kan me er wel iets voorstellen. Ja, dat is nog maar de vraag. Het is, het, het is nooit gecontroleerd. Want het wordt altijd voorgeschreven. Nee, iedere dag. zeg ik ho, ho, ho zullen we dat eens bekijken of het zo is. Ja, ja. En en, en ik weet dat het wat, dat het, wat, wat, dat het rigoureus is wat ik voorstel. Maar anderzijds denk ik, onderzoek het nou eens. Nou, we hebben vast heel veel uh, slimme luisteraars die hier uh, die echt verstand ja. van hebben. En uh, die moeten maar eens even uh, zeggen wat ze hiervan vinden. Ik vind het een interessante gedachte, Bob. Uh, dus ja. al, als u denkt, uh, nou, uh, ik heb hier verstand van, bel ons op 0800-1121. Uh, en dan, dan is dat even het deelvraagje van de dag, zullen we maar zeggen. Kan dat überhaupt uh, de, de hoeveelheid pillen uh, halveren? Dat wil zeggen, om de dag innemen in plaats van elke dag. Ik vind het een aardige gedachte. Dank je wel. Ja. Oké, okay, dank. Dag voor het bellen. Hoe ziet uw uh, ideale zorgstelsel uit? Dat is de vraag waar we in dit uur over praten. 0800 1121. Meneer Den Broeder, goedenacht. Ja, goedenavond. Of Ja. Ik heb de afgelopen uh, tien jaar in Frankrijk gewoond. Bijna tien jaar. En daar ben ik nogal ziek geworden. De afgelopen vier jaar. Een aantal hartinfarcten. En uh, alle ellende. En diabetes. En toen ook nog slokdarmkanker. Maar uh, ik kreeg de facturen van het ziekenhuis pak werd drie maanden nadat ik thuis was. Mm -hmm. En wat, deed, wat doet de aardigheid zich voor? Ik lag in de kliniek de La Reine Blanche in Orléans. Mm -hmm. En ik was dus buiten bewustzijn bij dat hartinfarct. En toen werd ik wakker. En toen stond er een man boven me... met twee witte handvatjes met glimmende metalen plaatjes. Nou, ik wist begot niet wat dat was. En ja, op zo'n moment dan denk je daar niet echt nuchter over na. Mm -hmm. Maar drie maanden later stond er op de factuur... dat ik gereanimeerd was ja is of 9.663 euro. Goeie, dat is een duur grapje. Ja, je moet op, niet op een intensiveren met dit soort dingen komen te liggen natuurlijk. Ja. Dus dat zag ik daar. En in een ander geval, een half jaar later, toen lag ik met een galsteenaanval in een ander ziekenhuis. Maar men had geen kamers. En toen heeft men mij op een brancard, op een heel dun matrasje, nou ik weeg 110 kilo, in de gang gelegd. Uh -huh. En daar kwam natuurlijk ook een rekening van. Toen ben ik naar de kastietuil gegaan, naar de organisatie die het uitbetaalt. Ik zeg, nou, ik vind dat geen service. Ik heb zo en zo op de gang gelegen. Dat is helemaal geen nachtverpleging. Dat was een nacht ellende. Mm -hmm. Meneer, hartstikke bedankt. Dat wordt niet uitbetaald. Fijn bedankt voor de mededeling. Ja. ja. zo leer je nog eens wat. Ja, maar wat heeft jou dit geleerd over het Franse systeem? Uh, en vooral dan met, in vergelijking met, uh, met ons land? Ja. ja. Gewoon die feedback die zit er. Bij de patiënt zelf. Dus wat, wat een aantal luisteraars ook al gezegd hebben, namelijk uh, de rekening ook naar de patiënt sturen. Want dat naar de is... patiënt sturen. Ja. Uh, die hoeft je ja. niet zelf te betalen, uh, godzijdank. Ja. <laughs> en zo heb ik bijvoorbeeld een, een, een hele nare affaire gehad in 2001, toen heb ik een herseninfarct gehad. En toen zei de dokter nadat ik gerevalideerd was, hij zei, nou, uh, niks aan de hand hoor, en op de MRI's is ook niks te zien. Yeah. Sociaal in het hele verhaal, in jouw geval, als je het met, met, met Nederland vergelijkt... is, is wederom he, zorg dat die rekeningen zichtbaar worden. Dan voorkom je dat. Het tweede, wat ik je hoor zeggen, heel belangrijk, er wordt ook anders op gereageerd. Want de zorgverzekeraars die die rekening moeten oppakken... die zijn blij als je misstand meldt. dan wel gesignaleerd, omdat die patiënt het kan aangeven. Ja. Want die ziet het op zijn rekening. Ja, ja, ja, ja, precies. En het nog... is met mij met die MRI-scan ook. En het is met mij op de gang liggen op een heel dun matras. Ik was gebroken. Ja. Dat... En dan moet er dan nou nog 600 euro voor betaald worden. Ja, ook oh, nou. Ja, ja, precies. Nee. Geef die 600 dan maar aan mij, weg als een verlengd lijden. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay. nou, hartelijk dank. En welkom terug in Nederland, na tien ja, jaar. Dankjewel. Okay. Dank voor bellen. 0800-1121 ja. is de telefoonnummer van Casaluna. Uw ideale zorgstelsel, hoe ziet dat eruit? Paul, goedenacht. Uh, goedenacht. Uh, ja, ik, ik verbaas mij erover dat er in Nederland een, een, een soort schaarste gecreëerd wordt... En dat begint eigenlijk al bij de opleidingen. Wij hebben in Nederland, als ik het goed heb, nog steeds een nummerus fixus. Mm -hmm. Met andere woorden, jonge mensen die uh, geïnteresseerd zijn om medicijnen te studeren, die krijgen niet de kans. Wordt aan, aan, de in, aan, de, aan de ingang van de poort wordt dat afgehouden. Mm -hmm. En dat heeft tot resultaat dat je met, bijvoorbeeld met moeite in Nederland een huisarts kunt vinden. Als je in België woont en je kijkt even in het telefoonboek, daar staan er een heleboel in. Je belt er een op en je vraagt of je langs mag komen. omdat je daar bent gaan wonen. en je wilt je aanmelden als huisarts. en, en het contact is goed, dan ben je meteen patiënt. en dat is geen enkel probleem. Ja, ja, wil je aanmelden als patiënt, ja. ja. Oké, okay, ja, precies. In Nederland is er een, een schaarste aan specialisten. in België is er een schaarste aan, aan patiënten worden. in het eerste uur. Ja, daar wil ik nog iets aan toevoegen. Uh, wij hebben in Nederland. en ik, ik, heb, ik heb me daar enorm over ver, uh, verbaasd. en ook over geërgerd. Uh, dat heeft mevrouw Borst bedacht, die is nota bene arts. Uh, in een poging om de, om de gezondheidszorg de kosten in, in, in de hand te houden, worden wachtlijsten aangelegd. Er is geen tekort aan capaciteit. Er wordt gewoon kunstmatig geprobeerd de, de, de omzet in de gezondheidszorg af te remmen. Door wachtlijsten aan te leggen. Ja, ik vind dat schandalig gewoon weg. Die wachtlijsten en, nou, zijn toch weg inmiddels? Hè? Die wachtlijsten zijn toch weg inmiddels? Nou, ik zou zeggen, meld je eens aan voor een behandeling. En kijk dan eens hoe lang het duurt. Ja. Uh, in België ga je gewoon van A naar B naar C, uh, je, je bent bij de huisarts, dezelfde dag zit je nog in een diagnostisch centrum waar foto's gemaakt worden. Met allerlei technieken, die, die, nou ja, die hebben we natuurlijk in Nederland ook, maar uh, een röntgen, CT-scan, uh, ergoscopie, noem maar op. Dan krijg je een, een pak papier mee met, met de diagnose van, de, van het betreffende centrum, dan wordt er meteen door een specialist naar gekeken. En je bent dezelfde dag dan ben je nog terug bij je huisarts. En die geeft je een briefje mee waarmee je een afspraak kunt maken in het ziekenhuis. Dan ben je binnen twee, drie dagen bij een specialist aan de beurt. Ik ken dat niet in Nederland. Het, is, het wordt allemaal veel te lang uitgesmeerd over veel te veel schrijven. Ja. Dus is veel belang. Nou, één ding nog, hè, want ik weet niet of je het eerst uur gehoord hebt. Dat was uh, Wim ja. Groot, de gast, uh, hoogleraar gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht. En hij ja. zei, kijk, die, die numerus fixes, uh, dat beperkt aantal studenten die, die toegelaten worden. Dat, ja. is, dat zorgt inderdaad voor schaarste, wat jij net ook al zegt. Uh, ja. Maar, zei hij, je kunt ook weer niet iedereen toelaten. Want een, opleiding, een beetje opleiding voor medisch specialist kost, oh, ik zeg het even uit mijn hoofd, ik hoop dat ik het goed onthouden heb, 90.000 euro. Waar zijn. Maar dat zal het in België ook wel kosten. En in België bestaat nummers ficties niet. Ja. Dus gewoon doen. Of wat hij trouwens dus, ook zei: uh, ander idee, uh, uh, laten ze een beetje meebetalen of laten ze de hele opleiding betalen. Uh, precies. En ik, ik, ik, ik geloof best dat het een dure opleiding is. Uh, maar aan de andere kant, in Nederland hangen er veel te veel uh, mensen aan de kar van de gezondheidszorg die, die niet in, in directe zin productief bijdragen. Nou ja, dan krijg je het. ...idioot overheid met, met, met ziekenhuizen waar de, waar de top onder aanverklap vervangen wordt... ...en die gaat dan met uh, een enorme douceur gaat die dan weer vertrekken... ...en na drie jaar hebben ze weer slaande ruzie en dan staat er weer een, een nieuwe ploeg klaar. Dat is in België niet. Dat kent men in die landen niet. Dat kent men in Duitsland ook niet. Ja, ja. Het feit dat in Nederland uh, regelmatig uh, enorme conflicten tussen medici in een ziekenhuis uh, uitbreken omdat de geachte, dames en ge, gele, geachte geleerde dames en heren het met elkaar niet eens kunnen worden. Nou, het is schandalig. Dat zie je in het buitenland niet. Ik, ik, ik, ik, ik durf dat rustig te stellen. Ik heb lang genoeg in andere landen gewoond. En uh, om, dat, komt, dat komt in ieder geval niet in de publiciteit, laat ik er voorzichtig mee zijn. Okay. In Nederland, uh, onder Haverklap, staat weer een ziekenhuisbol. Want de longartsen die kunnen het weer niet, over, in, in, niet, niet vinden met de, met de intensivisten. En zo gaat het maar door. Dat kan niet. De toestanden in de vuur, bijvoorbeeld in Amsterdam, dat, dat kan bij een groot ziekenhuis in, in België en in Duitsland, heb ik daar nog nooit van gehoord. Goed, we kunnen een hoop leren van het buitenland. Ja, ja. in ieder geval van, van België en, en Duitsland. Dat lijkt ja. me helder. Ja, ja, ja. Dank voor het bellen, Paul. Graag gedaan, oké. Okay, Dankjewel. Een mailtje van Koos. Bij sommige ziektekostenverzekeraars kun je wel degelijk op te zien welke kosten er voor jou gedeclareerd worden. Ik heb wel eens een declaratie ingezien die me aan de hoge kant leek. De verzekeraar heb ik gebeld. Ik kreeg het rekeningnummer en het telefoonnummer van diegene die de declaratie had ingediend. Dat ben ik trouwens wel te kloppen. De verzekeraar vertelde, de controle vindt incidenteel plaats. Inzien van je ziektekosten is overigens verhelderend. Het maakt je bewuster van de kosten van de zorg. Dat schreef Koos van de Pool. Dank daarvoor.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 Nunca adormece uma serpente O que faz ela quase um segredo É o ser ela assim tão transparente Ela é livre e ser livra Faz brilhar Ela é filha da terra, céu e mar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 Ela é filia, ze is Ivan Lins, dan Dara, heet het liedje. We hebben het over het ideale zorgstelsel. Hoe ziet dat eruit? Naar leiding van het gesprek in het eerste uur met Wim Groot. Het ging dan weer over alle uh, misstanden die er nu aan het licht zijn gekomen. Het gefraudeer met uh, zorgkosten. Um, goed, hoe ziet dat ideale stelsel eruit? Bel ons op 0800 11. Uh, Marines is van de ploeg schreef een uitgebreide mail. En het gaat eigenlijk ook weer over de, dat declaratiesysteem. Die DBC's en nu DOT's die nu gebruikt worden in uh, de zorg. Uh, en hij legt in dat mailtje uit dat het heel ingewikkeld is. Um, voor een vlotte bevalling die twee uur duurt... wordt dezelfde rekening gestuurd als voor een zeer moeizame bevalling van twaalf uur. Dat is de systematiek en dat systeem door de politiek bedacht om transparantie te stimuleren en kosten te remmen... is behoorlijk ingewikkeld ten aanzien van de registratie van de bron. Er wordt, eh, bron. Er wordt eh, bijvoorbeeld, als iemand met een pijnlijke knie komt... schrijft hij, eh, eh, geen onderscheid gemaakt in wat er gebeurt. Eén foto van 15 euro of twee keer het MRI voor 1000 euro. Het maakt niet uit, er wordt dezelfde prijs voor berekend. Dat hele systeem, dat, uh, sluit fraude zeker niet uit. Ik ben bang dat registratiefouten door de complexiteit... veel vaker redenen zijn voor onjuiste declaraties. Helene, goedendacht. Ja, goedendacht. We hebben het over het ideale zorgstelsel. Vertel Ja, um, ik heb ooit eens gelezen dat, misschien is het nu niet meer zo... in China artsen kregen betaald, uh, gerelateerd aan het aantal... Gezonde patiënten. Mm -hmm. Hoe meer gezonde patiënten, hoe hoger het salaris. Mm -hmm. Dat vond ik echt een eye-opener. Dat is natuurlijk helemaal niet haalbaar. Maar uh, waarom ik dit zeg nu, is uh, uh, wat een, een grote ellende is. De overbodige operaties. En hoe komt dat? Hier krijgen artsen betaald voor handelingen. Ja, ik, ik denk dat er iemand in een taxi in Nederland nu heel grijzend zit te lachen. En dat is Wim Groot, onze ja. gast van het eerste uur. Want precies dit punt heeft hij gemaakt aan het einde van het eerste uur. Namelijk dat artsen niet meer beloond moeten worden voor de handeling. Maar voor de gezondheidseffecten. Dat is eigenlijk precies wat jij beschrijft. Ook, hè? Oh ja, goed hè. Ja, ja, ja. ja alleen uh, dat het uh, praktisch is. Misschien moeilijk, uh, of je zou meer met vaste salarissen voor specialisten. Ja, de vraag aanwerken. is ook even: hoe, hoe precies, hoe stel je nou ja. vast of een arts succesvol is? Ja, ja, ja, ja. ja. Maar uh, inderdaad, een gesprek met een patiënt over dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen en van uh, ja, als ik u was, zou ik nog even wachten, want misschien is uh, het is eigenlijk nog niet erg genoeg of zo. Of, dat gebeurt helemaal niet. Nee. Zonder blikken of bloos heb ik echt een arts ook op de, op de televisie horen zeggen op de vraag van doet u wel eens overbodige operaties? Oh ja, wanneer Eén keer in de maand? Oh nee, bijna elke dag. Nou. En wat, wat voor ingrepen val je ging toch het dan om? Hè? Wat voor ingrepen ging het dan om? Nou, be, be, of het ging met name over prostaatdingen. Oh ja. Ja. Nou, fijn. Maar ja, ja. <laughs> die zat ik zat zoiets van eruit met dat ding. Ja, ja, ja, je kunt waarschijnlijk van alles verzinnen. Maar daar ben ik niet deskundig genoeg voor. Maar er zijn waarschijnlijk een heleboel van die uh, operaties... Ja, die zitten op de rand van die hoeven eigenlijk nog niet. Maar laten we dat maar doen, want uh, de vaart moet erin blijven. Of zo. Ja, bizar. Je had dus, ook nog een uh, verhaal over uh, Nieuw-Zeeland. Uh, ja, uh, ik weet niet of ik dat misschien eens verteld heb, hoor. Want ik heb je al eens eerder gesproken over dit punt... In Nieuw-Zeeland. Uh, uh, dat is het goedkoopste land uh, wat medicijnen uh, betreft. En dat komt uh, omdat daar alle marketing uh, niet meer mogelijk is... van de farmaceutische industrie. Geen artsenbezoekers meer. Helemaal geen ge uh, reclame. Niks. Want wat hebben die gedaan? Die hebben één commissie van uh, diverse specialisten. Die houden zich helemaal op de hoogte van alle medicijnen... en wat het beste is en, en, enzovoort. Die gaan onmiddellijk... In, in, ...in onderhandeling met, uh, met de farmaceutische industrie. Oké. Okay. Uh, maar die commissie zou... bepaalt neem ik in eerste instantie... Uh, of, ...of een medicijn uh, behulpzaam is, of er überhaupt daar ja, behoefte ja, aan dat is. Ja, dat, dat, uh, dat hebben die specialisten allemaal uitgezocht. En dan gaan ze over de prijs gaan ze in onderhandeling met de fabrikant? Ja, onmiddellijk, ja. Ik dacht van, nou, dat zou een stuk schelen. Al die, die idioten reclame, die marketing, dat kost anderhalf miljard... ...maar dat geven die farmaceutische industrie ook gewoon uit. Ja. Uh, alle bezoeken. Een arts krijgt vier, vijf keer per dag... Aan iemand uh, op bezoek van de farmaceutische industrie. Ja. Met, met een klesplaatje en een mooi, mooie folder. En, uh, Alsof ze daarop zitten te wachten. Ja, ja, ja. Dus uh, uh, dat, dat kun je er allemaal uit wegnemen. Al, de, al die bedragen... Maar in ieder geval 10 tot 50 procent goedkoper. Ja, ik vind het een heel 50. charmant idee. Ik vraag me dat alleen het af... heet het kiwi-model. Het kiwi Ach, wat origineel. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, goed <lacht> ja. Ik vraag me wel af hoe ze dat met Europese regels verhoudt. Maar daar heb ik weer te weinig verstand van. Want We zijn hier uh, nogal bezig met de vrije markt. Dus ik weet niet of dat allemaal wel uh, mag dan van ja, de EU. Ja, ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, uh, ik vond het ook zo'n duidelijk voorbeeld van dat kan dus ook. Ja. Nou ja, en fra verder, fraude in de zorg. Uh, daar wordt al genoeg over gezegd. Bemiddelingsbureautjes, uh, uh, uh, die zorgzwaartepakketten... die opeens verdubbeld worden uh, in de zware gevallen... Uh, ja, bizar, hè? Dat gaat over de AWBZ, waar uh, blijkbaar ja, opeens alle ja, mensen ja. veel zwaardere indicaties kregen. Want, uh... Ja, en de lichten die zijn met 50% uh, of die zijn bijna weg. En de zwaardere gevallen zijn met 60% gestegen opeens. Ja, dat, dat wordt gewoon verzwaard uh, gedeclareerd, en want dan krijgen ze meer geld. Ik bedoel, al die systemen, dat, dat is een presenteerblaadje om, om te frauderen. Ja, maar dat, dat is toch werkelijk onvoorstelbaar? die ja. AWBZ was toch echt gewoon bedoeld voor, voor, voor de niet, niet subsidiabele zorg. Daar is die ja. bedoel voor bedoeld, bedoel ik. En dan, dan moet je toch... Het is een idiote dingen niet uit gaan halen met z'n ja, allen. Ja, ja, ja, nee hoor. Ik denk ook vaak, we hebben kleuters in de regering. Zijn er niet mensen die even nadenken, die met de juiste adviseurs uh, praten? Die er wel wat van weten. Nou ja, ik vrees dat heel veel mensen hier wel vanaf zullen weten. Ah. Maar dat ze, ja, ja, maar dat dat ze te nou. weinig ja. zin hebben om door te pakken. Omdat er nogal wat krachten loskomen dan. Ja, ja, ja. En nu er bezuinigd moet worden, zullen we wel moeten. Maar ja, dan gaan ze weer zeggen van... nee, hey, maar dan gaan we gewoon de, de regels van het AWBZ aanscherpen. Waardoor alle mensen geen recht meer hebben op dingen die ze eigenlijk wel heel erg nodig hebben. Maar dat, ja, die zorgkosten die stijgen dan zo gigantisch... omdat er mee geklooid wordt, zou ik zeggen, gerommeld ja. wordt. En dan 800 bejaardenhuizen willen sluiten... maar ook 100.000 thuiszorgers... dan denk ik, die bejaardenhuizen die worden gesloten... omdat mensen meer thuis moeten blijven. Er is dus meer thuiszorg nodig. Ja. Ja, de mantelzorg moeten dat doen. Nou, uh, uh, ik, ik weet van een paar mensen... nou, de mantelzorgers die lopen zich... Uh, dat is al aan, aan de top. Die ja. mensen hebben een minimum aan echte zorg... Uh, van, van echte mensen, zal ik maar zeggen... die betaald worden. En ontzettend veel door familie en vrienden... Ja. En als je heel oud bent, dan hebben ze geen familie meer. En vrienden, die vallen allemaal weg. Dat, uh, uh, uh, er zijn heel veel mensen in de paniek. Ik vind dat, ik vind dat okay. heel erg. Helene, hartelijk dank. Oké, okay. dank, dank voor het bellen. Dank je. Jo, oké. Okay. Dag. Ellen, goedenacht. Goedenacht. Je mag het zeggen, um, uh, Boeiend onderwerp weer. Um, wat mij is opgevallen is, dat, uh, vooral bij mijn ouders... Uh, dan krijg je medicatie. En dan krijgen ze medicatie... En dan krijgen ze niet eerst een beetje proberen een doosje, nee, ze krijgen zes, zeven, acht, negen doosjes. En dan blijkt dat niet het juiste middel te zijn, het volgende middel. En dat mm -hmm. gaat in zo'n beginfase, om het goed uit te balanceren, dat is wel begrijpelijk. Het juiste middel, vooral bij patiënten moet je daarmee oppassen. En dan nog maar eens ander middel. middel, nog eens ander middel, nog eens. Op een gegeven moment waren er zes keer 6, 36 doosjes, waarvan ik zei van, wat moet je hiermee? Ja. Ja, maar terug naar de apotheek, want je gaat dan niet door. WC gooi gooien naar de heb je water, dan komt het in de voedselketen. Zo wijs is iedereen dan nog wel. Dus dat gaat dan terug naar de huisarts. Dus het wordt een emmer open gedaan en boem, wordt het ja. ingegooid. Ellen, ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Mijn moeder is overleden in december. Er kwamen onder haar bed twee enorme rollerboys tevoorschijn... met uh, prop vol met medicijnen. We wat brachten wat? ze terug naar de apotheek. We, we, nou ja, ik heb eerlijk gezegd niet verwacht dat ik ja. daar geld voor zou krijgen. Maar een dankjewel uh, was nog tot daar en toe. Maar het werd gewoon ter plekke weggegooid. Ik heb niet eens gekeken. Hoppa, er weg ermee. Ik zou willen weten, wat gebeurt er? Mee. Want het punt is namelijk, het is wel betaald. Je betaalt je medicijnen zelf. Ja. En ik, ik weet er wel een beetje hoe het in het systeem is geraakt. De huisartsen verdienen in verhouding weinig... bij de specialisten vergeleken. Ze moeten dure praktijk opzetten. Maken overuren, manuren van heb ik jou. Daar moeten vaak raggen langs een patiënt heen. In no time. Zoveel mensen bezoeken, noem maar wat. Dus er wordt heel snel een pilletje gepakt. Ik weet dat de arts tegen mij zei, ik hoef niet aan pillen te denken bij jou. Ik zei, nou, als noodzakelijk is, als ik ga dood natuurlijk heb, dan wel, maar liever niet. Ik heb nooit geen medicijn aangepakt van mijn arts, omdat ik gewoon weet dat ik het niet wil. En dan, dan kan het wel zonder, maar heel veel klachtjes. Mm -hmm. En het is altijd niet vaak homeopathie. Maar eigenlijk kun je die, die huisartsen niet eens kwalijk nemen, want die apotheker, die de apotheker hebben ze vaak aan de thuisterkant, thuisapotheker hebben ze... Dan lopen er drie, vier dure assistenten. Eén apothekers loopt erom. En die we hebben redelijke lonen. Er zit een fysiotherapie binnen en noem maar op. En als ik ergens heb ik met ze te doen, want die krijgen in verhouding heel weinig geld. Dus die snoepwinkel die ervoor in zit, die levert geld op. Ja. En of die patiënt het nou gebruikt of niet. En ik vraag me af, waar blijven die medicijnen? Wat doen ze daarmee? Ja. Dat zou ik ook eens willen weten. Want er is. Dat is het kapitaal wat je weggooit in de maatschappij. En dan krijg je ook vaak, als je vaker gebruikt, krijg je B-middelen. Dan noemen ze dat goedkopere medicijnen, want dat moet van het ziekenfonds. Dat is ook gezet, want de patiënt betaalt het zelf. Ja. De patiënt wordt niet aangevraagd, wil jij een goed middel hebben, het juiste middel? Want de, stoffen, de toegevoegde stoffen zijn net iets anders. En dan kan er mens hartstikke ziek van worden. Ja, ik ik kreeg net een mailtje van Joop van E. Uh, die schrijft de controle van bij, oogdruk bij oogarts. Uh, Eén uh, oogdrukmeting. Alles bij elkaar. Vijf minuten behandeling gehad. Klaar. Mag naar huis. Drie dagen later uitslag prijs 987 euro. Verzekering gebeld, waarom zo duur? De verzekering zegt, gelukkig vergoeden we dat voor u. Met andere woorden, slaap ja, rustig. Daar moet u niet mee zitten, het wordt betaald. Precies, ja, bizar hè. Ja. Mijn vrouw komt uit het ja. ziekenhuis, schrijft Joop van E. Na het ondergaan van een hartoperatie krijgt veel medicijnen mee, waaronder paracetamol 1000 milligram, 150 stuks, 24 gebruikt, daarna niet meer nodig. Inleveren van de overgebleven paracetamol in de originele verpakking niet meer mogelijk. Wederom betaalt de verzekering dat. Op deze manier kost het wel erg veel geld, zonder dat de patiënt hierin goed op kan uitoefenen. Ja. Ah, dus, nou ja, je, jouw punt. Als patiënt ga je het voelen. Nog een leuk geintje. Um, opa kan niet meer goed horen. Oma zegt, dan moet er toch maar een specialist aan huis komen die dat, die dat, dat gehoord heeft. Opa zei, ben niet zo doof. Opa was hartstikke doof. Huisarts wordt gebeld. Gezegd, nou, toch, toch zei de opt van die die oormeting deed, of het heeft een andere naam, Ik, het, ik ga niet op. maar die zei, hij moet toch echt wel naar een specialist toe. Ja. Dan zegt, zegt de assistent, dan moet hij eerst bij de huisarts langskomen. Nou, maar dat, is o, dat is een handeling overbodig, want hij kan meteen door naar een specialist... Want met oog op ziektes in het ja. oor en zo. Ja. Nee, hij moest naar de huisarts, komt er binnen, praat twee minuten, kan weer gaan... en krijgt er een rekening van. Nou, ja. van hoeveel? Zou hij dat dan voor nodig? Sorry, 11, hoeveel hoe hoog is die rekening? Iets van 88 euro. Oké, okay. dank voor het bellen, Ellen. Ik, ik, heb nog, ik heb nog een paar minuutjes, dankjewel. Ik wil nog één eén, iemand even aan het eén, woord laten. Ik wil nog één, één dingetje doen. Nou, echt heel kort. Wat ze gewoon, heel, ik zal het heel kort houden. Wat ze gewoon moeten doen, terug naar af. Een bepaalde hoeveelheid geld geven aan een directeur van een bepaalde grote okay. afdeling. En daar doe je het maar mee met okay. het budget. Dankjewel Ellen. Ik ga een beetje haast, anders heb ik geen tijd meer voor meneer van hetzelfde. Goedenacht. Ja, hier ben ik. Ja. ik nou heb ik allemaal redelijke mensen gehoord. En, uh, ik wil gewoon even vragen, wat doen jullie er nou mee? Het is toch jullie taak als democratisch? Want... Al wie kan je nou richten? Dat He, is een hoogleraar en al die mensen. Mm -hmm. dat er wat gebeurt? Er gebeurt dus helemaal niks mee dadelijk. Dus je, je stel je de Kaak. Jullie als een organisatie, een organisatie organisatie, NCRB. Als jullie nou zouden denken, van ja, moeten we moeten wat mee doen. Wat gebeurt er dan? Nou, dat is een hele, hele, hele goede opmerking. Uh, kijk, de journalistiek is vooral van het signaleren en niet van het oplossen, zal ik maar zeggen. Dat is nou eenmaal de aard van het beestje, want wij zijn geen politie, zeg maar, politici. Dat is Je da bent een man altijd. Ik hoor je altijd graag praten, je, als je het niet weet, zeg je ik, ik weet het niet. En je doet het uh, echt ja. helemaal normaal altijd. Waarom kan je dan nou niet zeggen van... Uh... Nee, maar ik voel me aangesproken. Begrijp me goed. Ik ja. voel me aangesproken. Want ik bedoel ook niet te zeggen dat daarmee mijn verantwoordelijkheid ophoudt. Ik vind het een hele, hele ja, interessante is... opmerking. En ik hoop eigenlijk alleen maar... Um, dat mensen die wel echt macht hebben. Dus zorgverzekeraars, uh, politici. Dat die naar aanleiding van deze uitzending uh, denken. We gaan eens een keer doorpakken in de hele sector. Wat kan jij nou naar een partij richten? Bijvoorbeeld de partij van de arbeidscentrum moeten doen. De SP, GroenLinks ofzo. ja, ja. Waar, nou, ja. Tevreden, kan je daar nou naar iemand bellen en zeggen. Joh, luister, dat is ons programma. Er moet wat gebeuren. Ja, het zou, het zou in ieder geval prettig zijn, maar ik, ik denk dat dat wel vanuit die partij zelf zou, zou moeten gebeuren. Als mensen in die partij denken, hey, ik heb zoveel prikkelende dingen gehoord vannacht. Uh, ik ga er nu echt werk van maken. Die doen het niet, want die willen alleen hun geld verdienen. Ik bedoel het niet kwaadadig maar het is gewoon zo. Ja, maar er zijn ook heel veel wel degelijk bevlogen politici... en ik, ik ben wat dat betreft iets minder cynisch. Ik, <laughs> ja, ik bedoel niet cynisch, maar ja. uh, niet uit kwaaddadigheid doen ze het. Maar zo werkt het waarschijnlijk. schijnbaar. Ja. Je, een tijdje terug, ik geloof bij jou, had je er eentje van Wageringen... dat het geest werd ingebouwd in het zaadje zelf... waar dan ze er niks aan kunnen doen, want dan krijgen ze een heleboel uh, omkosten. Uh, want dat kwam uit Duitsland, ja. die, uh, ja, nou ja, goed, kijk, dat, dat is natuurlijk ook in het eerste uur met name ook heel erg benoemd uh, door onze gast, is dat er natuurlijk heel veel partijen zijn die niet echt iets willen veranderen. Er gaat nu wel iets gebeuren waarschijnlijk, omdat er nu zoveel verhalen van vrouwen komen. Nu is iedereen weer heel erg wakker. Dus. We gaan het afwachten. Ik wil, ik wil u heel hartelijk danken, want het is een, echt een hele goede opmerking. En uh, ik ja. neem het wel degelijk uh, te harte. Oké, okay, bedankt. Dank voor het bellen. Hartelijk dank. We zijn aan het einde gekomen van twee uur Casaluna. We hebben de wereld weer een heel klein stukje helderder gemaakt. Hoop ik althans. Dat was in ieder geval de inzet hiervan. En we hebben ook nog een heel een beetje nagedacht over oplossingen. Met heel veel dank aan de goede, mooie, inhoudelijke bellers van deze nacht. Zometeen op deze zender kunt u luisteren naar uh, Omroep Max. Nachtzuster Astrid de Jong gaat zitten achter deze microfoon. En zij zal u bezighouden. Dank voor het luisteren.